6 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Minister Schouten bevestigt in een brief aan de Kamer... dat de verplichte vermindering van de eiwitten en veevoer niet doorgaat. Volgens Schouten levert de maatregel minder stikstofwinst op dan verwacht. Boerenorganisaties reageren verheugd op het schrappen van de maatregel. Het kabinet moet nu wel op zoek naar andere stikstofbesparende maatregelen... anders komt de woningbouw in gevaar. Het kabinet heeft in een kamerdebat over de zorg beloofd met werkgevers te gaan praten over betere werkomstandigheden en minder administratieve druk voor zorgmedewerkers. De regeringspartijen willen dat het kabinet dit versneld gaat doen, zo kan de politiek alsnog waardering uitspreken voor de zorgmedewerkers. Eerder vanmiddag drong de oppositie opnieuw aan op meer salarisverhoging voor zorgpersoneel, maar dat zien kabinet en coalitie nog altijd niet zitten. Vakbond FNV wil dat supermarkten en andere grote ketens... beter de anderhalve meter afstandregel gaan handhaven. Stickers en pijlen in de winkels zijn onvoldoende. De FNV wil dat er gehandhaafd wordt. Denk aan een beveiliger bij de ingang... of werknemers die het winkelend publiek en collega's aanspreken... die zich niet aan de afspraken houden, al dus de FNV. Gisteren werd bekend dat de Amsterdamse bijkorf tijdelijk dicht moet... nadat het virus was vastgesteld bij medewerkers. Utrechtse agenten zijn ontevreden over de aanpak van rellende jongeren in de stad, meldt NRC. In de wijken Kanaleiland, Zuilen en Ondiep is het al dagen onrustig. Tientallen jongeren zijn aangehouden. In de krant zeggen veel agenten niet te begrijpen dat aangehouden jongeren meestal binnen een dag weer op straat staan. Het zou vooral gaan om jeugd van Marokkaanse afkomst die vaker met de politie in aanraking is geweest. Een agent spreekt van dweilen met de kraan open. En dan het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe met in de loop van de avond een bui. Morgenochtend trekt de regen weg en is de zon weer vaker te zien. Het wordt 27 tot 31 graden. Smiddags is er kans op een bui. Mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu het ritme, ritme. ritme. van ZFM. One of the kings had their queens on the throne. We were pops and fading, raising toes to fight. I'm gonna finish it, finish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 Tonbela voor me Yes. Radio. Radio. Ben naar het en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je fan. 24 uur per dag. Het is zomer